Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil asielzoekers met een verblijfsvergunning... geen voorrang meer geven bij het verdelen van sociale huurwoningen. Om de doorstroming uit de asielzoekerscentra te verbeteren... willen VVD en PVDA de vluchtelingen plaatsen... in bijvoorbeeld containerwoningen of verbouwde kantoren. Het is de bedoeling dat de asielzoekers geen of weinig huur betalen. Daardoor kan een eventuele bijstandsuitkering omlaag... en kunnen toeslagen verdwijnen. Koningsdag wordt volgend jaar gevierd in Zwolle. De koning en de koningin gaan op 27 april naar de hoofdstad van Overijssel... ...heeft de RVD bekendgemaakt. Sinds dit jaar wordt Koningsdag Nieuwe Stijl in één gemeente gevierd. afgelopen keer was dat in Dordrecht. Een man die terecht stond voor moord uit eerwraak... ...is door de rechter in Middelburg veroordeeld tot 19 jaar cel. Zijn vader kreeg 15 jaar. De moord werd twee jaar geleden gepleegd langs de weg in IJsendijken in Zeeland... Volgens Omroep Zeeland was het slachtoffer een man van Turkse afkomst. Hij had een relatie met een Koerdische vrouw. Haar vader en haar broer waren fel tegen de relatie en schoten de man dood. De nieuwe status van Bonaire, Eustatius en Saba heeft de eilanden nog maar weinig verbetering gebracht. Een evaluatiecommissie zegt dat armoede is toegenomen, de economische ontwikkeling valt tegen... en het lokale bestuur is nog niet van voldoende kwaliteit. Sinds 2010 zijn Bonaire, Sint-Eustatius en Saba speciale gemeenten binnen het Koninkrijk. Airbnb doet het goed in Amsterdam. Via de woningfiguur wordt dit jaar naar verwachting voor 100 miljoen euro aan overnachtingen geboekt. Meer dan 10.000 Amsterdammers bieden hun woning aan. Sinds februari betalen Airbnb-gasten ook toeristenbelasting. En die levert Amsterdam zo'n 5,5 miljoen euro aan belasting op. Het weer, vanmiddag nog geregeld zon, vanavond en vannacht heldere periode, minima van 1 tot 4 graden en mogelijk vorst aan de grond. In het oosten en noorden kan het daadwerkelijk licht vriezen. Morgen vanuit het noorden bewolking, en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In totaal staat er 100 kilometer file in de Randstad. De meeste vertraging is er bij Rotterdam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een file van 4 kilometer bij Knoop en plein door een ongeluk. De rijstrook op de parallelbaan is daar dicht. En je hebt zelfs drie kwartier vertraging op de A20 van de hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel staat namelijk 7 kilometer na een ongeluk. En daar zijn zelfs twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maak je naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio, Rario. naar het Frans. En zet hem op 106.9. 106.9 Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. Mm -hmm. made me.